Goedemiddag, luister naar de NOS met het NOS Radio 1 Journaal. Het is 12 uur en uh, we hebben u het volgende te melden. Grote pensioenfondsen zijn in problemen. Sirte lijkt gevallen. Gaddafi is nog spoorloos. En huurverhoging in 10 regio's mag doorgaan. Minder buien vandaag, steeds meer zon. En het wordt ongeveer 11 graden. Morgen veel zon. Het blijft droog. Ook dan een graad of 11. En tijdens het weekend weer volop zon. Maar het is wel fris. Met in de nacht vorst aan de grond. Kortgeding over de Heinekenfilm dient op dit moment in de bunker... in Amsterdam, in Olsdorp. Willem Holleder, die het kort geding heeft aangespannen... die had er graag bij willen zijn, maar hij mocht niet komen... van staatssecretaris Teven van Justitie. Jeroen de Jager die zit er wel. Jeroen Holleder kon er zelf niet bij zijn. Niet toelichten waarom hij een verbod eiste op die film. Wat was het betoog van zijn advocaat? Nou, de advocaten van Holleder die zeggen dat hij wordt in die film... als uh, een wraakzuchtig en sadistisch personage afgeschilderd. Bikkelhard, gewelddadig. Gewetenloos. Er wordt een uh, onjuist beeld op deze... Een onjuist beeld wordt er geschetst. Jeroen valt weg op dit moment. Dus we hebben wel pech aan alle kanten. Jeroen, daarbij dat proces uh, rond die film. Jeroen, daar ben je weer, hè? Misschien dat je me nu weer hoort. Ik hoor je weer. Ja, Hij was aan het uitleggen wat die uh... advocaat vond. Ja, en In de film kunnen mensen uh, niet zien wat nou wel waar is en wat niet waar. Uh, en ook een veroordeelde ontvoerder heeft recht op bescherming van zijn uh, persoonlijke levensfeer. En dus moet die film verboden worden. Zo hard zeggen ze dat niet, dat de film verboden moet worden. Maar het portret van Holleder moet verwijderd worden. Nou ja, in die film... Uh, wordt Holleder weliswaar niet als Holleder geportretteerd... maar de personage die hem speelt lijkt wel verdacht veel op hem. En als dat portret zou moeten worden verwijderd... dan betekent dat dus de facto een verbod op de film. Het probleem is alleen dat de advocaten van Holleder... en ook Holleder zelf de film niet hebben gezien. Dus hun uh, ja, aantijgingen dat er een onjuist beeld wordt gecreëerd... Uh, ja, die zijn misschien wat zwakker omdat ze de film niet hebben gezien. Dat is misschien weer koren op de molen van de producent van die film. Heeft die al wat gezegd? Ja, die, uh, nou ja, die komen zo meteen aan het woord. Uh, de komende anderhalf uur zullen die het woord voeren. Maar je kunt al een beetje schetsen waar zij op uh, uh, zullen verdedigen, zal ik maar zeggen. En dat is dat er, uh, ja, een film is een artistiek product. Uh, heeft helemaal niet de bedoeling om de hele waarheid bloot te leggen. Bovendien zal er uh, bij die film iets staan als dat deze film weliswaar op, uh, op, op de werkelijkheid berust... maar niet de hele werkelijkheid probeert te reconstrueren. En in die zin dus een artistiek product is... En, uh, ja, ja, daar kan Holleder verder geen rechten aan ontlenen. Nou, die film staat al aangeplakt hè? in de bioscopen. Er lopen al reclames voor. Wanneer wordt er uitspraak gedaan in dat kort geding? Ja, daarom dat het ook belangrijk is uh, dat er snel uit, uitspraak wordt gedaan. Uh, die film die gaat volgende week in première. En uh, de rechter heeft nu al gezegd dat ze uh, morgenmiddag... om vier uur uitspraak zal doen in dit kort geding. Morgenmiddag weten we meer over die film uh, rond de ontvoering, Jeroen de Jager in Amsterdam. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. Strijders van het nieuwe bewind in Libië... hebben alle wijken van Sirte nu veroverd... meldt de Nationale Overgangsraad vanuit Tripoli. En daarmee is ook het laatste bolwerk van de gevallen leider Muammar Gaddafi in handen van de Nationale Overgangsraad. Aan het telefoonverslaggever Hans-Jaap Medessen... die regelmatig vanuit Libië verslag heeft gedaan... dat heeft die strijders toch nog de nodige moeite gekost... om Sirte in handen te krijgen, hans -Jaap. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat heeft u toch een paar maanden dan uh, geduurd. Uh, zware gevechten. Daar zaten mensen die niks te verliezen hadden. Die uh, tot op de dood uh, erop volgden gevochten hebben. En je kunt niet uitsluiten dat er nog steeds een paar van dat soort figuren daar rondlopen. Maar die zijn nu niet meer zwaar gegroepeerd, maar kunnen er dan eventueel individueel iets doen. Dat, dat, dat kan dus nog gebeuren. Ja, en dan heb je een stad die grotendeels verlaten is, waar de gewone bewoners een beetje weg zijn gegaan, gevlucht. En de vraag is wanneer die terug kunnen komen en durven komen. Want die wantrouwen nogal uh, die nieuwe leiders, die nieuwe, hè, de, de, de voormalige rebellen. Maar uh, deze klap, dat lijkt wel een hele zware klap. Is daarmee de strijd om, zeer, om, uh, om heel Libië eigenlijk afgelopen? Nou, dit is wel een belangrijk. Als het echt helemaal klaar is, is dat wel heel erg belangrijk. Het zou ook belangrijk zijn voor de NAVO bijvoorbeeld, die toch al niet zo heel veel meer te bombarderen had. Die kunnen dan ook hun missie afronden. Die vliegen niet heel veel meer uh, boven Libië, maar die hebben dat wel nauw in de gaten gehouden boven SIT. En dan kun je dus ook politiek gaan werken aan een... Uh, Duidelijkere interim regering waar, ja, waar mensen in moeten gaan zitten van al die verschillende uh, geledingen in, uh, in, in Libië. Maar ja, daarbij is natuurlijk de belangrijke vraag, wat gaat er gebeuren? Voelen mensen die voor Gaddafi waren en misschien nog wel zijn, zich daarin ook vertegenwoordigd? Dat politieke proces, dat kan nu, dat was uh, op een zijspoor gezet in verband met die gevechten, nog steeds. Maar als het land dus helemaal vrij is, kan daaraan geweest worden. En dat zal ook heel veel politieke strijd uh, opleveren. En ja, misschien in de zijlinie ook nog wel andere strijd. Maar ja, nou, Gaddafi nog, hè, want die hebben ze nog niet. Nee, die blijft een inspiratiebron voor velen nog steeds. Dat zag je onlangs in Tripoli weer, mensen op straat die pro gaddafi demonstreerden en ook uh, schoten. Die mensen zijn er nog steeds. Die mensen die al die jaren, he, nog ruim 40 jaar, 42 jaar, achter Gaddafi stonden, die zien geen toekomst voor zichzelf in, uh, in een nieuw Libië of een moeizame toekomst, waarbij ze niet uh, mee kunnen doen in mooie baantjes, uh, politiek niet. En hoe gaan die mensen tevreden worden gesteld? Dat is denk ik de belangrijkste vraag. En daar kun je zorgen over hebben als het gaat om de stabiliteit op korte termijn in Libië. Dat is wat we gaan zien, wellicht binnenkort. Hans-Jaap je dankjewel. Naar aanleiding dus van die berichten van de Nationale Overgangsraad in Libië, dat ook de laatste stad Sirte is gevallen. Ruim 200 pensioenfondsen voldoen niet aan de verplichte dekkingsgraad van 105%. Procent. En dat geldt ook voor het grootste pensioenfonds van het land, het ABP. Aan het eind van het tweede kwartaal stond de dekkingsgraad nog op 112%, procent, maar daar is veel van afgegaan, zegt een bezorgde Joop van Lunteren, vicevoorzitter van ABP. De dekkingsgraad van ABP is in, de, in het derde kwartaal gedaald... van eh, 112 eind juni naar 90 eind september. En dat is natuurlijk heel slecht nieuws. En dat is een daling met 22 punten en dat is zorgelijk. Dat is te weinig. En dat is te weinig, precies. En dat is dus zorgelijk. En als dat niet eh, op korte termijn eh, verandert... dan betekent dat dat we nadere maatregelen moeten nemen. En eh, dat zou tot eh, hele serieuze dingen kunnen leiden. Zelfs, zelfs korte op pensioenen eh, komt dan in beeld. Ja, want inflatiecorrectie, dat zit er sowieso al niet meer in. Inflatiecorrectie, dat, dat... Nou, de beslissende datum voor het bepalen of we indexeren... of we inflatiecorrectie geven, die beslissende datum is 31 oktober... En, eh, nou, ik acht het uitgesloten dat de dekkingsgraad dan op het niveau is waar we dat zouden kunnen doen. Dus dat eh, moeten we vergeten. Naar de stand op 31 oktober moeten we ook onze premies voor volgend jaar vaststellen. Dus het zou kunnen zijn dat we tot premieverhoging zouden moeten besluiten. En naar de stand per 31 december moeten we bekijken of er nog nadere maatregelen nodig zijn. En als dus eind december de situatie nog zo somber is als eh, op dit moment... Dan, dan betekent dat dat er een zeer gerede kans is dat wij begin volgend jaar moeten zeggen... van eh, in april 2013 eh, gaan wij eh, korter. op. Op de ingegaane pensioenen en op de pensioenrechten van de mensen die nog, uh, die nog aan het opbouwen zijn. Dat is een pijnlijk besluit van een pensioenfonds. Dat is heel pijnlijk van een pensioenfonds. Wat betekent dat voor mensen die nu een pensioen bij u hebben? Want die lopen natuurlijk al wat procenten achter aan indexatie. Waar ze wel op rekenen, maar wat er gewoon niet is. Uh, dus dat scheelt. 40, 50, 60 euro in de maand voor een gepensioneerde op dit moment al? Nou, dat, zal, dat hangt natuurlijk heel erg sterk af van uh, uh, hoe hoog het pensioen is. Als je nagaat dat het uh, deursnee aanvullende pensioen zo'n kleine 10.000 euro per jaar is... Hè, dan zou een korting van bijvoorbeeld 2% zou betekenen dat je even, even, even rekenen zo'n 200 euro op een jaar basis verliest. Zou die korting 4 of 5% zijn, dan is het evenredig uh, hoger. Ja. En dat is dus, is dus voor mensen buitengewoon vervelend. Vergis u overigens niet, dat is, niet, dat is heel vervelend op korte termijn voor gepensioneerden. Maar het is ook heel vervelend voor mensen die nog aan het opbouwen zijn. Want die verliezen die pensioenrechten ook op hetzelfde moment. Vicevoorzitter van het ABP van Lunteren in gesprek met Gert-Jan Dennekamp. En niet alleen dat ABP zit dus ruim onder die verplichte 105% dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen staat... PMT, Fonds voor Metaal en Techniek, de het slechtst voor. Die dekkingsgraad is gedaald naar 84,3%. En de dekkingsgraad bij PME, Fonds voor Metaal en Elektro, is gedaald naar 86%. Procent. De zorg- en welzijn is uh, nu 91%. Procent. Minister Opstelten heeft kritiek op de beslissing van het Openbaar Ministerie om een zakkenroller in Amsterdam niet te vervolgen. Die vrouw werd zondag door een speciaal zakkenrollersteam van de politie opgepakt nadat ze onder meer geldpaspoort en een fototoestel had gestolen. En ze kreeg daarna door agenten het papiertje met duizend op haar rug geprikt omdat ze de duizendste zakkenroller was die door dat team was gearresteerd. En het OM vindt nu dat de vrouw door de media aandacht al genoeg is gestraft en vervolgt haar daarom niet. Opstelte, die wil nou van de top van het OM tekst en uitleg over die beslissing. De minister benadrukt dat hij voor zero tolerance is... en dat elke zakkenroller moet worden gestraft. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De huren in tien regio's met een schaarse woningmarkt... mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen dat besluit van minister Donner. En ze voerden aan dat Donner van de wet geen onderscheid mag maken tussen gebieden waar veel vraag is naar huurwoningen en gebieden waar minder vraag is. Maar volgens de rechter is van zo'n verbod in de wet geen sprake, dus mag de minister zijn beleid doorzetten. Volgens de huurdersverenigingen worden daardoor tienduizenden socia sociale huurwoningen in vooral de grote steden onbetaalbaar. En die maatregel geldt overigens alleen voor nieuwe huurders. De Belastingdienst heeft vorige maand een fout gemaakt... met het verrekenen van belastingsschulden met de voorlopige teruggaaf. En hierdoor zijn 17.500 huishoudens gedupeerd. Het gaat om mensen die een betalingsregeling hadden getroffen... om van belastingsschuld af te komen. En die schulden werden met de teruggaaf verrekend... en dat had niet gemogen, zegt de Belastingdienst. Alle gedupeerde huishoudens krijgen nu een excuusbrief in de bus... en ze kunnen vervolgens aangeven of die verrekening teruggedraaid moet worden. De Nederlandse spoorwegen krijgen een belangrijke rol in het treinvervoer tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. NS-dochter Abellio heeft de aanbesteding gewonnen van het spoorwegnet in Great Anglia. En dat zijn dan de regio's Essex, Suffolk, Norfolk en Cambridgeshire. En daarin ligt ook het Olympisch Park. Twee Britse bedrijven hadden ook meegeboden op de concessie, maar dat is nu voor hen niet gelukt. De concessieduur is in eerste instantie 2,5 jaar. En uh, NS-dochter Abellio zal in die tijd stations gaan opknappen en de kaartverkoop vergemakkelijken. Onder meer door de mogelijkheid te introduceren om thuis tickets te printen. Als Abellio het goed doet, die eerste 2,5 jaar, dan wordt de concessie verlengd met 15 jaar. Het consumentenvertrouwen is in de maand oktober verder afgenomen. En toch was de daling volgens het CBS niet zo groot als in augustus en september. Consumenten zijn vooral pessimistisch over de economische vooruitzichten. En daarom houden ze de hand op de knip, zoals dat heet. Dan ook nog de werkloosheid. Die is voor de derde keer op rij toegenomen, het CBS. We zien de werkloosheid stijgen bij mannen, vrouwen, jong en oud. En de banenkrimp was vooral zichtbaar bij de industrie, bouw en het openbaar bestuur.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 Er staat één korte file en die staat bij Amsterdam op de A10 West in de richting van Zaanstad. En daar staat voor de Koentunnel drie kilometer. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen ligt ver onder de vereiste 105 procent. Indexering van de pensioenen lijkt vrijwel uitgesloten, zegt het grootste fonds ABP. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. Het laatste bolwerk van Gaddafi en Gaddafi zelf is nog steeds spoorloos.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 Het is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Marianne Zwageman, gewaardeerd lid van ons Media Forum. Nu directeur van een communicatiebureau, schreef een boek over haar ervaringen in de media. Over mutsen en het omvormen van een midlife crisis in een midlife party. Haar hoogste doel: hoon op het forum van FIFA. We hebben vanmorgen even gecheckt. Het lijkt gelukt. In het mediaforum, Joeri Boom, groene Amsterdammer staat erachter. Daar werkt hij voor. En sportpresentator Wilfred Genee voor RTL. En werkt ook trouwens bij BNR. Het gaat onder meer over de nominatie van Voetbal International, het programma dat Wilfred presenteert. Uh, zij zijn genomineerd voor de televisiering. Maar stel dat ze die winnen, wie gaat die prijs dan ophalen? Genee zelf heeft gewoon uitzending. Johan Derksen zit daar ook bij. Bovendien heeft de besnorde sidekick de afgelopen week al vaker gezegd dat hij de uitreiking met een grote boog zal mijden. Er zijn niet zoveel dingen waar ik ga van ga zweten, maar als ik daar naartoe zou moeten... ik moet natuurlijk niks... Nee. Dan zou ik gaan zweten. Ik zou mijn, mijn figuur geen raad vinden tussen die, die menigte. Dat is, mijn, dat is mijn publiek niet. Hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz deze week is nog altijd 96. De kandidaat van vandaag komt uit Dordrecht en heet Nicole Pegels. En wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer... naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Lucky tv-maker Sander van der Pavert heeft het weer voor elkaar. Nederland zit weer op de kast vanwege een door hem gemaakt filmpje... aan het eind van de wereld draait door. Het was gisteravond. Dit keer een filmpje over Koningin Beatrix. We luisteren even naar wat beelden. Koningin Beatrix is gisteren vroeg in de middag allerminst overleden... aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Dat meldt de RVD. Nog werd het staatshoofd gisteren rond de klok van twee uur... in eil overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht maar ze korte tijd later even min overleed. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Loop je mailbox alweer vol? Uh, ja, het gaat de goede kant op, ja. <laughs> en, en geniet je daar dan van? Of, of zeg je, ja, dat was misschien ook wel een beetje ingewikkeld deze? Nou, genieten. Kijk, ik moet af en toe natuurlijk wel een beetje glimlachen... om, uh, om de reacties uh, die ik krijg, ja. Ja? Zijn, geef eens een kleine bloemlezing. Uh, een bloemlezing? Uh, nou... De... Ik las er toevallig net eentje, ik moet je zeggen hoor, ik, ik lees er lang niet allemaal. Ik las er net eentje, daar stond: Ik vind je filmpjes normaal fantastisch, maar met je poten blijf je van het Koningshuis ja. af. En dat Omdat is misschien waar... ook wel het, het, het, het, het punt bij deze: dat het over de koningin ging. Uh, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, daar lijkt het wel op, ja. ja. ja. En, en is het ook, want uh, het is eigenlijk een hele subtiele... het gaat om die woordjes natuurlijk die jij erin zet... waardoor, uh, ja. Waar, ja, waar, waardoor het blijkt dat het gewoon helemaal niet waar is. Aanleiding trouwens dat hele gedoe rond dat sms'je van de SBS... wat ze naar buiten ja. hadden gestuurd, ja, ja, of ja, tweet, een tweet, ja. tweet was het... Uh, dat de koningin inderdaad die hersenbloeding zou hebben... nou, bleek allemaal niks van te kloppen. En, en eigenlijk zeg jij dat gewoon in dat filmpje... maar ja, dat horen mensen misschien dan net even niet goed. Nee, nee, nee. Maar ja, kijk, um, als je niet goed luistert, dan, uh, ja, dan heb je Sowieso loop je dan het risico om uh, continu gechoqueerd te raken door dingen die je ziet op televisie natuurlijk. Dus uh, dat was in dit geval denk ik ook het geval. Uh, geval. Ja. Um, Jean-Pierre Gelen haalde het nog even aan in zijn uh, volkshand column. Uh, hij zegt van uh, ja, hij had het over de collectieve galblaas van de Nederlandse tv-kijkers. Moet jij nou lachen om die reacties? Of, of neem je toch ook nog wel iets van dat commentaar uh, echt serieus? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik, het was natuurlijk een reactie hè, op wat je net, net al zei, op die tweet van SBS. En dan eigenlijk nog meer de, de krantenkoppen die daar dus op volgen. Uh, krantenkoppen als uh, koningin geen hersenbloeding. Weet je, nou dat is dan dus nieuws over iets dat ja, niet heeft plaatsgevonden. En ja, ik vind dat wel komisch. En dat gebeurt hier dus eigenlijk ook. Uh, mensen zijn verontwaardigd over een filmpje waarin gemeld wordt dat de koningin niet dood is. Ik bedoel, ja, dat vind ik wel komisch. Ja, ja. Ja. Zijn er nou, onderwerpen waar je nooit een filmpje over zou maken? Eh... Uh... Ja, ongetwijfeld, maar dan moet je me niet om voorbeelden gaan vragen. <laughs> nee, nee. Nee, oké. Okay. En je gaat gewoon door en ook nergens excuses gemaakt, hè, geloof ik. Je staat gewoon helemaal achter dit filmpje. Ja, natuurlijk sta ik je helemaal achter. Het lijkt me on onnoodsel om hier excuses over te gaan maken. Ja, mensen moeten ja. toch uh, goed kijken en luisteren. Want uh, anders worden ze inderdaad totaal op het verkeerde been gezet. En dat is juist jouw bedoeling ook, denk ik. Ja, precies. Ja. Uh, dankjewel. We verheugen ons weer op de lucky van vanavond. Gelukkig. Hoi. Het Benefietconcert dat 3FM wilde organiseren om de mensen in de Hoorn van Afrika te helpen, is op de lange baan geschoven. 3FM was al behoorlijk ver gevorderd met de voorbereidingen. De samenwerkende hulporganisaties vinden dat er op dit moment geen noodzaak is voor een grote inzamelingsactie. De SAO voerde in de eerste week van augustus actie om aandacht te vragen voor de humanitaire ramp in de Hoorn van Afrika, Het leverde bijna 20 miljoen euro op. Volgens de SHO is dat voorlopig genoeg. Ze willen de situatie voorlopig aankijken. Misschien dat er in januari of februari volgend jaar weer over gesproken gaat worden. Het lijkt erop dat de Occupy-beweging een eigen tv-serie krijgt. MTV is in New York op zoek naar mensen van Occupy Wall Street... die mee willen werken aan het reality-tv-programma The Real World. In dat programma wordt een groepje mensen gevolgd... dat een paar maanden samen in een huis woont. Het gaat dan ongeveer zo klinken. So, how long have you guys been hier I've been here dagen. days. 1 days? Sleeping here. How long has it been since you showered? I showered one time in that 11 days. Het is de bedoeling dat de Occupy bewoners terechtkomen in een huis in het uiterste zuiden van Manhattan aan de Hudson -rivier. In New York dus de protesten van Occupy in Manhattan hebben zich in ruime maand wereldwijd uitgebreid. Ook in Nederland is intussen Occupy-beweging actief, onder meer op het Amsterdamse Beursplein. Na een zomer van stagnatie en gesputter is het eindelijk zover... schrijft de Volkskrant, de publieke omroepen gaan fuseren. De krant meldt dat de onderhandelingen bijna rond zijn. Het zou gaan om fusies van omroepen die al lang met elkaar praten. Dus de Tros samen met de AFRO, de FARA met BNN en KRO en NCV samen. De vermindering van het aantal omroepen is onderdeel van de bezuinigingen... van 200 miljoen euro die het kabinet wil doorvoeren. Het aantal omroepen moet op 15 november zijn teruggebracht naar in totaal 8... Als dat voor die tijd niet lukt, dan gaat verantwoordelijk minister Maya van Bijsterveld de omroepen dwingen tot fusies. De omroep WNL heeft besloten om het facilitaire bedrijf Dutchview niet aan te klagen. Woensdagochtend kon een aflevering van het programma Vandaag de Dag niet doorgaan vanwege een technisch probleem bij Dutchview. De ochtendshow van Eva Jinek en Merel Westrik op Nederland 1 was niet te zien vanwege een harde schijf die was gecrashed. Nadat WNL aanvankelijk stappen wilde ondernemen tegen Dutchview, heeft de omroep nu genoegen genomen met de excuses. Vanavond is op RTL 5 de eerste aflevering te zien van jonge dokters van het OLVG. Het is een docushoop over acht jonge artsen tijdens hun werk in het Amsterdamse Onze lieve vrouwen gasthuis. Aan de telefoon is Jeroen Schaap namens IWorks, de eindredacteur van dit programma. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel vrijheid hebben jullie eigenlijk bij het maken van dit programma? Want je, je staat toch in een ziekenhuis te filmen. Ja, we staan in een ziekenhuis te filmen en dan heb je natuurlijk te maken met uh, heel veel verschillende partijen. Eerst in plaats natuurlijk de artsen, nou ja, die uh, werken natuurlijk uh, heel graag mee aan ons programma. Daarnaast heb je natuurlijk ook uh, de patiënten en dan zit je met, met, met privacy, dat is logisch. Uh, wat wij doen is, ja, wij, wij filmen alleen mensen die gefilmd willen worden. Dat vragen wij uh, vooraf netjes en uh, sommige mensen die willen gefilmd worden en die mogen we herkenbaar in beeld brengen en andere mensen die mogen we onherkenbaar in ja. beeld brengen. Zijn er mensen, veel mensen die Weigeren. Als jullie vragen, van, nou, we vinden dit een aardig verhaal, mogen we dat filmen? Zijn er veel mensen die het weigeren? Nou, dat valt heel erg mee. Ik denk dat, dat zo'n 60, 70 procent van de mensen toch wel zegt... nee, dat vind ik prima. Dus dat, uh, dat gaat heel goed. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje afhangt van wat je hebt. Als je een gebroken pols hebt, laat je je sneller filmen, denk ik dan... Uh, laten we zeggen, in andere regionen van het lichaam. Uh, dat klopt, ja, en daarmee doe je waarschijnlijk ook op de, de, de eerste aflevering. Daar hebben we ook een item waarin een, een man met een, uh, ja, toch een redelijke bal in zijn anus op de spoedeisende hulp wordt binnengebracht. En uh, ja, dat hebben wij ook gefilmd. Maar deze meneer is om, uh, nou ja, misschien wel logische redenen, onherkenbaar gemaakt. Maar die, maar die zei niet van nou, laat deze beker maar even van mij voorbij gaan. Die vond het ook nog prima dat er een aandacht aan werd besteed. Uh, nou kijk, wij volgen natuurlijk de artsen en we richten ons niet zozeer op de patiënten. Er komen verschrikkelijk veel verschillende gevallen in het ziekenhuis binnen. En ook dit is onderdeel van het werk van de jonge dokters die wij volgen. Mm. Dus ja, wij zijn ook blij dat we dat soort dingen uh, kunnen uh, mogen filmen. Zit er ook nog een soort Medisch Centrum Westkant aan, uh, aan deze? Serie. Wil dat, dat die artsen en, en zusters en zo onderling nog een relatie krijgen of zo? Uh... Uh, nou, niet, uh, niet wat ik weet. Wij we volgen ze wel ook in hun privéleven. Maar wij volgen de mensen in hun privé uh, privéleven altijd gerelateerd aan het programma. En dan gaat het natuurlijk om uh, de werkdruk die ze hebben. En dat ze ook moeten ontspannen. We gaan mee naar het hockeyveld. We gaan mee naar het honkballen. Maar we volgen ook een van de artsen... die uh, na een hele lange nachtdienst toch vroeg uh, bij zijn gezin aankomt. En ja. drie jonge kinderen heeft die naar school moeten. Ja. We gaan het allemaal zien vanaf vanavond. Jonge dokters van het OLVG vanaf uh, kwart voor tien op 5. Jeroen Schaap, dankjewel. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag, 16 jaar geleden, trad Willy Klaas af als secretaris-generaal van de NAVO. Geruchten dat hij als Belgisch minister van Economische Zaken... smeergeld had aangenomen van helikopterbouwer Augusta... bleven hem achtervolgen. Op 20 oktober 1995 gaf hij in een persconferentie tekst en uitleg. En dat hij in het Engels en het Frans een verhaal had gedaan... was de Vlaamse pers aan de beurt. Meneer Klaas, ik heb begrepen dat er bij deze gelegenheid... ook vragen in het Nederlands kunnen Ja, normaal is dat hier niet, maar voor één keer... Oké. Okay. Wat is voor u eigenlijk de grootste ontgoocheling geweest... ...in wat u de laatste maanden hebt doorgemaakt? Wat mij het meest heeft ontgoocheld... ...zijn twee dingen. Een buitenlands observator die al... ...vele jaren in België woont. Een Amerikaan. Zei me... ...ik heb nooit een, een persoon zo gematrakeerd geweten door de media... ...als u... Tenzij tijdens de koningsstrijd, Leopold III, of tijdens de schoolstrijd, Collar. Ik denk dat het niet ver overdreven is. Ik begrijp nog altijd niet waar ik dat verdiend heb. Maar uiteindelijk, men schijnt te vergeten dat men het heeft over mensen. Met een hart. En met een familie. Willy Klaas, hij is altijd blijven strijden voor zijn gelijk. Maar ook in hoge beroep kreeg hij drie jaar voorwaardelijke celstraf. Ontheffing voor vijf jaar uit hun burgerrechten. En een geldboete van 60.000 frank. 1500 euro dus. Overigens hebben we ook nog even opgezocht. wat dat woord gematrakeerd nou betekent. Een term die je onze politici niet vaak hoort bezigen. Het werkwoord matrakeren is afgeleid van het zelfstandig naamwoord matrak. En dat is Brussels voor knuppel of gummistok. Gematrakeerd betekent dus eigenlijk. Lunch met Jurgen van den Berg. Even een paar opmerkingen op het FIFA-forum deze ochtend. Ach ja, het kon ook niet anders dat deze dame in mijn allergiehoek zit. Eerst zag ze eruit als een dode bever... maar toen vond het management dat ze ochtends in ieder geval de haar moest kammen. Op het Viva Forum dus hebben ze hun mening over Marianne Zwageman al klaar. Gewaardeerd lid van ons mediaforum. Ze zat in de top van de Telegraaf Mediagroep. Richtte eigenhandig twee omroepen op, namelijk WNL en Poont. En morgen verschijnt haar boek Een webshop is geen carrière. En daarin beschrijft ze onder meer hoe je als vrouw carrière kunt maken en vrouwelijk kunt zijn. Marianne, goeiemiddag. Hoi Jurgen, hallo. Hoi. Ik, ik kan wel altijd mijn haar als ik naar jou toe kom. Ja, dat weet ik. Ja. Maar, dat, maar dat had ik je ook gevraagd. Ja. Hey, maar um, want dat is, Volgens mij is dat jouw hoogste doel, hè? dat jij op dat FIFA-forum uh, ontzettend uh, over de, in, de in de mangel wordt genomen. Nou, in de mangel genomen worden is natuurlijk nooit je doel. Maar ik ben enorm vereerd met een eigen topic op het FIFA-forum. Ja, dat, uh, <laughs> dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Ja. het uh, ja. is een heel uh, mooi boek uh, ge geworden over heel veel dingen. We hebben er een paar mediacrenten uitgehaald, want uh, daarvoor is gewoon de tijd te kort ja. om het hele boek te bespreken. Uh, verklaar ja. eerst nog even die titel. Een webshop is geen carrière. Ja, nou dat komt omdat heel veel vrouwen uh, leggen naar mijn mening de lat te laag als het om hun werk gaat... en vinden dan dat ze al een hele carrière hebben als ze met hun buurvrouw samen slabbetjes breien... en het drie per week via een webshopje verkopen. Uh, en de ondertitel van mijn boek is Ontsnap uit het mutsenparadijs. Uh, want dat vind ik mutserig gedrag. En uh, ik roep met name vrouwen op die wat meer ambitie hebben om wat te maken van hun leven. En uh, ja, legt ze ook eigenlijk uit hoe ze dat kunnen doen aan de hand van mijn eigen carrière... en de dingen die bij mij goed zijn gegaan, maar ook... De heel veel dingen die fout zijn gegaan, uh, de, daar vertel ik ook open over. Dus is het is eigenlijk een soort uh, zelfhulpboek ook voor, voor vrouwen? Ja, en het is ook, als je, als je geen carrière wil maken, het is misschien wel leuk om te lezen. Ik noem het een, een ooggetuigenverslag vanuit de boardroom, uh, hè, waar ik ook vertel dat uh, mannen in de bestuurskamer ondanks hun dure pakken en, uh, en mooie schoenen ook gewoon praten als bouwvakkers als het over vrouwen gaat. En allemaal van dat soort dingen. Hmm. Uh, dus het is ook wel een kijkje in het, uh, in het leven van een carrièrevrouw. Ja. Even, uh, even de nieuwtjes. Hè? Want er, zi er zitten ook wel, uh, nog wel wat nieuwtjes in. De, tenminste dingen ja. die wij nog niet wisten. Um, toenmalig TV en de Talpa was op uh, hoog niveau... met de Telegraaf in gesprek over samenwerking. Ja. Jij voerde namens de Telegraaf die gesprekken. En, en uiteindelijk ja. is dat misgelopen. Waarom? Ja, nou, dat is, dat is, uiteindelijk, het, het kon niet anders dan mislopen. Omdat iedereen behalve Talpa of iedereen behalve John de Mol... al wel door had dat het met die zender niet ging lukken... Dus bij de Telegraaf wilde ook niemand echt heel graag dat dat een joint venture zou worden... want dat moest het project uiteindelijk wel opleveren. Uh, maar we gingen wel heel braaf dat project in... en deden voor de buitenwereld natuurlijk wel een beetje alsof we dat allemaal heel serieus namen. Uh, en daar is uiteindelijk in dat project iets gruwelijk fout gegaan... En, uh... Is de verkeerde versie van het eindrapport naar Talpa gegaan? Met allemaal hele nare opmerkingen over Talpa en, en John de Mol uh, er ook in. Had jij dat rapport uh, geschreven ook, of niet? Nou, dat was wel in, in mijn opdracht uh, gemaakt. Ah, ja, ja. Dus de projectmanager die het schreef, die, die, die, ja, die, die rapporteerde aan mij. Dus ik was, de, ik was de eigenaar van het project aan de kant van de Telegraaf. Dus het was wel onder mijn verantwoordelijkheid fout gegaan. Dat is zeker. Ja, en toen zei de ja. Mol: Nou, nu, nu kun je helemaal de pot op. Toen hij nou, dat had, had gelezen. Niet. Allemaal niet. Het was voor mij in ieder geval wel echt uh, mijn allergrootste blunder en het meest dramatische moment in mijn hele carrière. Dat ja. ik erachter kwam dat het verkeerde rapport uh, naar Talpa was gestuurd. Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik heb net al gezegd, en zo introduceren we jou ook altijd als, als medeoprichter van Poont en, uh, en WNL. Um, ja. da, daar schrijf je ook iets over. Dat, uh, ja, jij hebt daar heel veel werk gedaan op de achtergrond. En Dominique Wees hier is een beetje met uh, de eer gaan strijken. Ja, nou met eer gaan streken. hij heeft in ieder geval alle, alle eer daarvoor gekregen. En dat, dat is op zich ook niet, niet zo heel erg vreemd, want hij was naar de achterban toe natuurlijk het gezicht. Uh, maar langzamerhand uh, ging de buitenwereld en ook hij zelf daar een beetje in geloven. En mijn boodschap ook aan, aan vrouwen in dit boek is: uh, claim je succes en blaas het op. Mannen zijn daar heel goed in, hè? ook dingen die ze niet zelf hebben bedacht, toch projecteren als een idee van zichzelf. En vrouwen zijn vaak heel bescheiden en zeggen, ja, het gaat om het collectief. En als die omroep er maar komt, ik hoef niet per se de eer daarvoor te hebben. En dat, dat is wel jammer. En die fout heb ik dus zelf ook wel gemaakt. En uh, ja, dat beschrijf ik ook in dat boek, hoe dat ook fout liep. dat ik. Ook wel tevreden was met mijn plekje achter de schermen... en gewoon in het publiek zat bij de Wereld Door... terwijl Dominique het woord aanvoerde, ja. wat ook prima was. En hij was geloofwaardig naar de achterban toe, dus daar was ook niets op tegen. Ja. Maar langzamerhand glipt dan wel zo'n heel project uit je handen... en dat moet je eigenlijk niet laten gebeuren. Ja. Eh, er is ook een site, bloeddoddig.nl, daar, daar zit jij ook ja. achter. Wat, wat is dat precies? Dat is de eerste gegarandeerd mutsvrije plek op het internet. <laughs> uh, die, die, die vrouwen met die, met, die, met die te lage ambitie... En, uh, slachtofferig gedrag die alleen maar zeuren en zaniken. En en je ziet het nu op dat FIFA-forum ook weer. Er wordt alleen maar word ik weer helemaal neergehaald over dat mijn haar vroeger niet leuk zat en mijn hoofd was te dik. En zo. En dat zal allemaal wel. Maar daar heb ik ook wat aan gedaan. En dat is ook mijn boodschap aan vrouwen. Als je niet vrede bent met je leven. Doe er dan gewoon wat aan en los het op. Ja. En wat je dus in het echte leven ziet, maar ook op internet... is dat vrouwen elkaar vooral opzoeken om met elkaar te zeuren en te zaniken. En drie jaar later zijn ze nog steeds 30 kilo te dik... in plaats van gewoon naar de sportschool gaan en er wat aan doen. Dus webshop... Daar gaan we een site voor oprichten ja. waar mensen terecht kunnen... die dat gedrag niet vertonen. Dat is bloeddoddig.nl In dit boek. Ja. Een webshop is geen carrière, wordt morgen gepresenteerd... en is uh, daarna natuurlijk ook in de winkel te verkrijgen. Jij zat hier ja. een tijdje terug in ons forum. Je zei, ik wil eigenlijk graag een keer bij Pauw en Witteman. Gaat dat nou ja. lukken of niet? Ja. Kijk ja. aan, over dit ja. boek. Over dit boek, ja. Oké, okay. ja. nou dan zien, we, dan zien we je daar. En uh, gauw weer terug ja. hier ook in het Mediaforum. Dankjewel ja, voor nu. Heel graag. Dankjewel, Hoi. Dat was Marianne Zwageman. Zometeen uh, de leden van het Mediaforum van vandaag. En dat zijn Jurie Boom, uh, als oorlogsverslaggever werkzaam bij de Groene Amsterdammer. En Wilfred Gené, presentator bij RTL en BNR. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het laatste bolwerk van Gaddafi is in handen van de opstandelingen... meldt de Libische Nationale Overgangsraad Sirte. Verslaggevers zeggen dat de strijd vanmorgen na anderhalf uur voorbij was. Militairen gaan van huis tot huis om Gaddafi-getrouwen op te sporen... die mogelijk nog in Sirte zijn achtergebleven. De huren in 10 regio's met een krappe woningmarkt mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding. dat de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden aangespannen tegen minister Donner. En die partijen zijn nu teleurgesteld. Van de grote pensioenfondsen staat PMT, het Fonds voor Metalen Techniek. er het slechtst voor. De dekkingsgraad is gedaald naar 84,3 procent. Pensioenfondsen moeten minimale dekking hebben van 105 procent. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP... heeft een dekkingsgraad van 90. En minister Opstelter heeft kritiek op de beslissing van het Openbaar Ministerie... om de duizendste zakkenroller in Amsterdam niet te vervolgen. Agent had een papiertje met duizend op de rug gespeld. En zo kwam ze in de media en het OM poneerde de zaak. Maar Opstelter zegt dat hij voor een zero tolerance beleid is... en dat zakkenrollers niet vrijuit mogen gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De meeste buien vinden we op dit moment in het westen en noorden van het land... maar de komende uren kunnen de buien zich wat dieper landinwaarts verplaatsen. Tussen de buien door is er ook af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur komt niet verder dan een graad of 11... en de westen tot noordwestenwind is overwegend matig van kracht. Tegen de avond wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Alleen de kustregio is dan nog gevoelig voor een bui. Komende nacht koelt het af naar 6 graden aan zee... en in het binnenland komt de temperatuur lokaal rond het vriespunt te liggen... en is er kans op een mistbank... Vrijdag wordt ons zonnig weer beloofd. De temperatuur komt uit op maximaal 12 graden... bij een overwegend matige wind uit het zuidwesten. Ook het weekend verloopt droog en zonnig. De temperatuur blijft wel wat aan de lage kant. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met oorlogsverslaggever van de Groene Amsterdammer Juri Boom. schrijver ook van een boek dat heet Als een nacht met duizend sterren. En Wilfred Genee is er van Voetbal International op RTL en ook van BNR trouwens. Ja. Even met jou beginnen Wilfred, want jullie zijn genomineerd uh, voor de televisiering. Uh, morgenavond is die uitreiking. Nou, uh, Johan Derksen heeft overal al verteld dat hij uh, absoluut niet met dat volk gezien wil worden. Hij is de man die zegt dat hij een journalist is. Die schrijft één lullig stukje per week. Is zes keer per week op tv. Maar hij blijft een schrijvend journalist. Die man inderdaad, ja. Ja, die wil die sowieso niet. Maar jij hebt de uitzending. Want er is gewoon voetbal voetbalinternet. Ja, ga je... Zaken gaan voor het meisje, wat dat betreft, Jurgen. Dus we zitten gewoon in de studio morgen. En we gaan een paar keer schakelen. Dan komt de verslaggever van de Avro bij ons in de studio staan. Om ook ons nu en dan. Uh, aan het woord te laten. Ik denk dat in één keer wel zal stoppen. Want als Johan in één keer die mensen beledigd heeft, dan zullen ze het wel voldoende vinden, denk ik, bij de AFRO. Maar de bedoeling is dat er een aantal keer geschakeld gaat worden. En, en hoeveel kans heb je? Hoe, hoe schat je dat nou, in? Wij, wij, wij zijn kambuur, wie is de mol is, denk ik Ajax. En, en de, de, de voice is Real Madrid. Dat is mijn inschatting. Ja. Maar. Kijk, je ziet het ook met het Festival. Ik had het net al met Juri er ook nog even over. En de lift. dat de gekste ex weten het, het winnen. Hè? Nou ja, als je het toch over een gekke act hebt... dan, dan heb je het wel over voetbal international, denk ik. Juri, wie moeten we wat jou betreft winnen? Ja, ik vind het heel lastig, uh, Jurgen. Want ik ben niet zo'n zo ontzettende tv-kijker. En, en ik gun uh, Wilfred absoluut mening. Een mening, Juri. Een mening. Kom op. Ja. Kijk, daar gaan we. We zitten hier voor een mening. Ja. Ik houd dat we kunnen analyseren hoe vindt. de media werken. Um, nee, Ik, heb, ik, heb, ik ga geen, uh, geen namen noemen. Maar mijn sympathie uh, ligt volledig bij mijn buurman hier in de studio. Nou bij kijk, dat zijn teksten. Hè? Ja. Ja. Maar het is dus, vrij kansloos. Hij, maar, ga je, ga je, want je hebt, die macht heb je wel. Je bent op dat moment aan het uitzenden. Ja, maar wij hebben, dus je kan nog mensen oproepen Wij om te hebben een stemmen. half miljoen kijkers en dat andere programma heeft ietsje meer kijkers. Uh, 3,5 miljoen kijkers. Dus dat verschil is vrij groot. Maar dat is toch een heel rare gang van zaken. Hoe serie, die prijs is heel belangrijk, heb ik begrepen. Televisiering, iedereen heeft ja. het altijd dat. Maar hoe representatief is die dan als je dat stemmen dan doet tijdens uitzendingen. En, en je dit soort verschillen in aantal hebt? Dat vind ik heel ingewikkeld. Nou ja, Sowieso is het natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Ja. Ja. Kijk, wij zijn niet echt een voorbeeld. We hebben toevallig drie mensen bij elkaar weten te krijgen die een bepaalde chemie hebben gekregen. Of, of juist niet, wat je ervan vindt. Maar het idioot is wel dat ik het raar vind dat al die andere prijzen al bekend zijn, behalve deze prijs. En daar kan morgen altijd pas op gestemd worden. En dat, dat maakt het zo lastig. Want dan zit je tegenover 3,5 miljoen kijkers op dat moment. Waarom is het niet een week van tevoren opengesteld dat je nu al kan stemmen? Dan, dan zouden we nog iets van een kans hebben. Ik. Ja, ik voel bij jou toch nog wel een beetje die competitie. Ja, dan dros, dan het ik wil hem heeft, Ik wil hem absoluut ja, ja, ja. winnen. Ik zou het geweldig vinden. Even, even Rafa van der Vaat heeft er ook een mening over. Even right, Ik vind de voice wel heel erg goed. Ik denk dat jullie wel kansloos zijn. Maar het is wel een groot compliment uh, dat jullie natuurlijk uh, genomineerd zijn. Het is gewoon heel uh, leuk en... Uh, Prettig programma om te kijken. Ja. Nou, had jij een heel leuk idee om uh, die ja, o, om een beetje met een knipoog die zaken aan te pakken. Dus een, een dubbelgang van Johan Derksen af te ja. vaardigen. Meneer, behartig normaal, normaal gesproken de zaken van alle DSB-slachtoffers. En die belde ik vorige week. En ik zeg: meneer de Wit, u, u lijkt heel erg op Johan Derksen. Hij zei ho, ho correctie, hij lijkt op mij. En toen dacht ik, dat zit <lacht> wel goed, dacht ik gelijk. En toen zei ik, wij hebben bedacht dat het misschien heel leuk is, omdat Johan niet wil dat u daar in die zaal gaat zitten. dat iedereen denkt, verrek, Johan is toch gekomen. En dat vond hij ook een heel leuk idee. Zo'n platte Amsterdam. Zei, nou, lijkt me leuk, joh. Dat ga ik doen. Dat lijkt me echt heel gezellig. En die heb ik gisteren helaas moeten afbellen met de opmerking dat de AFRO daar de humor niet van inzag. Dus uh, dat gaat helaas niet. Maar had je dat door. gewoon niet moeten melden bij de AFRO? Gewoon die man toch afvaardigen. Ik bedoel, die had zich er vast Dat heb ik ook met de eindredactie besproken. Die zeiden ja, dan lopen we de kans dat dat schakelprogramma wat wij willen maken daar. dat dat niet door kan gaan. omdat de AFRO daar gewoon de, de stekker eruit trekt. Ja, dus een geweldige dat kunnen we beter tv niet doen. zou dat zijn. Ja, Dat en vind dat ik wel live. Toch? Ja, en dat die man daar dan zit. Iedereen, denkt wie die, en dat die man die prijs ook op gaat halen. en dat <coughs> iedereen beledigt daar in het Amsterdams. Uh, ja, boogheid ja. in de studio's en dat horen wij allemaal. en zien dat allemaal als krant. Ja, Dus eh, We gaan het allemaal zien morgen hoe het afloopt. Um, uh, even over die zakkenrollen. Het was net ook even in het nieuws. Een team van de Amsterdamse politie heeft begin deze week de duizendste zakkenroller opgepakt. Dat was een mevrouw trouwens. En om dat ja, soort van te vieren plakte ze uh, een briefje met uh, het, uh, het getal duizend op haar rug. En daar werd dan ook een uh, foto van gemaakt. Het Openbaar Ministerie noemde die grap misplaatst. En zegt nu dat deze vrouw na alle media-aandacht genoeg gestraft is. Opstelt de minister is het er niet mee eens. Want die wil nu toch dat zij vervolgd wordt. Uh, Jurie Boombaars, aan welke kant sta jij? Nou, ik vind, ja, het gaat allemaal best wel ver. Kijk, er zijn bijvoorbeeld twee dingen. Um, je moet er echt, echt voor waken dat, dat uh, de, de politie dit soort geintjes gaat uithalen met, met de arrestanten. Hè? Dat het kan van kwaad tot erger gaan. Dus dat het OM daar een grens stelt helder. Hè? Die mevrouw wordt natuurlijk behandeld als een nummer, et cetera. Dat willen we eigenlijk niet. Het is niet nog niet net in geen Grip, wil je zeggen. Uh, dat is een grote nou, stap. Ja. Nou ja, maar ik, ik vind dat je, daar, daar mag een, een schrobbering is daar op zijn plaats, vind ik wel. Uh, maar de volgende stap is dat ze dan vrij uit zou moeten gaan. Kijk, als deze mevrouw een, uh, een kleptomane is, die verder een, een prachtig leven heeft met een, een dikke baan, maar het niet kan laten om te stelen, en herkenbaar in beeld zou zijn geweest, dan zou ze echt heel veel schade hebben geleden. Maar als het inderdaad klopt, want dat moet ook nog maar blijken, dat ze echt de zakkenrolster is hè, is natuurlijk eerst voor de, ja, rest uh, die de voor hebben. de voor is het toch of niet waarschijnlijk? Was Sorry? Tijgertje <laughs> waarschijnlijk of niet van uh, Oog oh, oh, die. <laughs> zal het waarschijnlijk wel oh, ja, zijn. Ja, ja die doet dat ook vaak. Ja, ik, maar ja. volgens mij is daar allemaal, allemaal verder geen sprake van. Dus dan vind ik die stap van het OM vind ik in deze tijden dat, dat iedereen uh, rechtspraak wantrouwt en zo... vind ik dat ja. een hele rare grote stap. Want ver... ver... ik denk dat er nog wel meer criminelen zijn die een beetje op hun rug gefilmd willen worden en dan vrijgesproken worden. Dat... Ja, maar dit is toch een schande. We hebben het nou erover. Ik sta hier net, ik kom net het pand binnen, ik een man, van Westlauw, weet je man, die die van de NOS. Die staat voor de rechtbank waar besproken of die film wel of niet uitgezonden mag worden. Omdat Willem Holleder vindt dat dat niet kan. Waar zijn we in Nederland mee bezig? Wat is dit voor kolder? Ik lees vanochtend in het AD een interview met twee van die andere ontvoerders die het een schande vinden omdat die film niet klopt. Er worden ons allerlei dingen in de, scho in de schoenen geschoven. We zouden Heineken met zijn hoofd in de pot hebben geduwd. Ja, zo... Oh, sorry. Dat kan toch niet? En als ik dit dan ook hoor, de duizendste zakkenrolster. Als het nou de duizendste moordenaar was geweest, die hangt het op de, op de rug, dan kan het niet. Maar het gaat over een zakkenrolster die niet eens goed in beeld is gebracht. Dus je weet niet wie het is, maar waarschijnlijk tijgertje. En dan gaan we daarover lopen zeik. En dan mag ze nog vrijuit gaan ook. Wat, wat zijn we hier aan, met hey, z'n allen aan het doen? Stel, hè, wat God dat jij wordt gearresteerd voor je leven. Hey, was er onschuldig ook? over de uitzending. Nee, maar ik heb dat, ik heb dat vanochtend al een keer te bekijken. En zo. Ik vind het echt een ja. schande. Vind ja, ik. Maar, maar nie, niemand wil of je nou een zakkenrolster bent of een moordenaar of, of ah, jury, Dat neem je zelf niet serieus in het leven. Jawel, je moet. Je moet grenzen stellen, vind dat het OM je iets van mag zeggen... maar dat ze vrij uitgaat, ja. dat is een belachelijk grote stap. Ja, ja. Ik, ja, ik, ik vind dat een beetje zelfsport in deze maatschappij... is wel heel belangrijk in deze tijd van crisis. Ja, maar hoor. niet als het gaat over de gewapende macht als de politie. Ja, nou ja. Ik, weet, ik denk er iets anders nou, over. Maar is, ik vind dat, dat, dat er wel een beetje ruimte in dat, dat is mooi. In het buitenland hebben ze veel minder problemen mee. Hè. Daar worden ook mensen gewoon ja. vol in beeld uh, getoond. Ja. Vind je nog steeds dat we dat hier in Nederland in principe niet moeten doen? Ja, we hebben met die hooligans laatst gedaan. Met, bij 5 ja. er wordt allemaal ja, ja. billboards in de ja. stad opgehangen. Ja. Ja. Ja. Ik vind het wel goed. Ja, ik vind, daar moet je mee oppassen, maar er zijn situaties waarin dat wel kan dus het gaat om uh, hooliganisme en alles is vastgelegd op camera's. Ja. Ja. We gaan het even hebben over Sarkozy. Uh, Babynieuws dus, uh, hij uh, oh, is vader geworden. Ja, op, <laughs> Vrouw Carla Bruni. Uh, dat is meestal zo met, uh, met zo'n situatie. Die is dan nou bevallen van een dochter. Uh, de naam van het kind willen ze vooral niet uh, vertellen. Ze willen ook alles eigenlijk uh, geheim houden. Er, moet niet, er mogen geen foto's van worden gemaakt. Uh, Wilfred, wat, wat vind jij ervan? Het is diezelfde man die altijd met die dame overal paradeert. En elk blad voorbij komt. Die dame die in films gaat spelen. Op allerlei manieren probeert te semi-intellectueel uit te hangen. Op allerlei manieren ook probeert haar uh, vuile was naar buiten te krijgen. En dan is er een moment van nou, prachtige, intieme... Uh, Hartstof, zeg maar, want het volk heeft het nodig in deze tijden van crisis. Frankrijk heeft geen Triple status straks meer. Nou, die hebben het hartstikke zwaar daar in Frankrijk. Die willen ook wel eens wat goed nieuws horen. Nou, er is een dochtertje geboren. Eh, daar wil je toch weten hoe ze heet. Wat is dit voor ons in zeg? En hoor ik ook nog dat ze niet gefotografeerd en zo mag worden? Ja. Zijn we nou met z'n allen? Er wordt gespeculeerd over de naam Dalia, geloof ik. Dat, dat zou het dan eventueel zijn. Gaan we daar mee doen? Nee toch? Nee, ik weet niet. Ik, ik, ik zeg alleen maar wat ik op de persbureau zie. Ja. Uh, de, de hoofdredacteur van uh, Blad Gala heeft al gezegd: Nou, die foto's gaan er hoe dan ook komen. Tuurlijk. We zetten daar gewoon een paar mannetjes op en dat krijg je natuurlijk wel. Een provocatie wel. dit. Een totale provocatie. Kijk, ik snap het wel. Hè? Uh, natuurlijk wil hij een, een zeker deel van zijn privéleven beschermd hebben. Maar ja, wat Wilfred zegt, klopt natuurlijk ook. Dat hij continu paradeert met, uh, met ja. zijn dame. Uh, maar, maar, maar dit is als, dit wekt als, een, als, een, als een rode lap op een stier. Uh, het is onverstandig. Uh, hij zal wel weer niet geluisterd hebben naar zijn communicatieadviseurs. Want die zullen ongetwijfeld gezegd hebben... geef ze op zijn minst even die naam. En vraag dan om een maand rust en misschien dat media dat respecteren. Ja. Overigens is het natuurlijk, als het over Europa gaat... hebben we het nu hier over Sarkozy en dit soort dingen... maar in... in Tussen uh, worden er waarschijnlijk de voedselbanken gesloten. Hè? Ja. Eventjes, uh, maar goed, de... Sarko was niet bij de bevalling. Want die, die is ja. Europa aan het nou, redden oh, met, oh, met, oh, met oh, merken. Oh, absoluut. Het is. is echt een persoonlijk drama. Absoluut. Maar nogmaals. Uh, er staan dus voedselbanken op het punt gesloten te worden in Europa. 18 miljoen mensen ja. die uh, geen geld hebben. Ook door de crisis. En straks dan niet meer kunnen eten. Ik bedoel, dat soort dingen. Die zijn belangrijk. Ja. Dat, het is heel lullig van Sarkozie dat hij niet bij de geboorte van zijn dochter was. Maar er zijn nu even heel belangrijke dingen. Ja. Je zei het met een ondertoon. Maar ik meen dat echt hoor. In een tijd van crisis moet je toch ook proberen juist een beetje een band te hebben met, met je achterban Zeg maar ook door je een beetje positief op te stellen. Dat begrijp ik niet helemaal. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Je hebt ook een, een dochtertje, geloof ja, ik, twee jaar oud. Je schrijft daar drie ook columns weken, over, toch? Vijf dagen oud, ja, zes dagen, sorry. Ja, ik schrijf columns over in in Magriet en over drie weken komt het boek uit. Va voetbalvader heet dat. Een verzameling van die columns. Ja, en die heb ik dan herschreven en heb ik allemaal vadertips vader tussen geschreven en de gedachte erachter is heel duidelijk... om de macho voetbalwereld ook een wat menselijker gezicht te geven. Ja, nee, ja laat daarom maar. En die dochter die is straks 16, die denkt van... waarom heb je dat allemaal over mij geschreven? Nou, dat heb ik in een van die columns geschreven. Zou ze het mij nou straks kwalijk nemen? Of zou ze het leuk vinden als ze dan een jaar of 16 is... en ze leest dat boek en ze ziet bij zichzelf terug... hoe die eerste twee jaar van haar leven waren. En hoe onze band was en hoe we dat hebben opgebouwd met z'n allen. Ik, ik ben daar ook in twijfel over. Want ik zeg er ook bij, op een gegeven moment bij van... ja. Misschien neemt ze hem wel heel erg kwalijk. Want ik vertel ook hoe ze zitten poepen, bijvoorbeeld. Dat ze zegt, ja, maar ik vertel het ook niet hoe jij zit te poepen. Weet je wel, dat ik in, zeg ik in een van die collins. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die macho-voetbalwereld een beetje te ontleden. en Te laten zien dat er heel veel gevoelige vaders ontlopen. Ja, dat is één. En dan, als, als je wat bekender bent, dan, dan wordt er toch altijd ge, gezegd. Van, nou ja, dan moet je maar op de koop toenemen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, het is niet anders. Um, mensen, als je bekend bent, willen van alles weten over je privéleven. Uh, ik betrap me daar ook op als ik echt uh, boulevard. Kijk als het langskomt. Dat ik blijf dat dan, nee, ik kijk het niet. Maar ik blijf wel kijken als het langskomt. Je leest het al bij de kapper. Wat dat wel allemaal is. Ja, ik zie een lezer bij de kapper. Kijk, dus, dus ook, ook ik voel me daartoe aangetrokken. Alleen, maar als je, het uh, je, je moet het doen, je, mag verstandig je het dan zeggen mee. hoor. Dat doe ik ook. Okay. Ik geef het toe. Daar kan, kan je verstandig mee omgaan, denk ik, als je wat bekender bent. Ja, ja. Dat uh, lijkt mij. Ja, uh, let er Kijk, Geef ze een klein beetje en vraag verder om wat rust. Kijk, Daphne Bunskoe presenteerde Boulevard. Maar wilde absoluut niets van haar privéleven brood geven. Ik heb ze nu en dan ook Boulevard's invallen mogen doen. En toen dacht ik ook, ja, dan zit je wel op een grens natuurlijk. Want dan ga je dus wel met andere mensen praten op tv over het privéleven van andere mensen. En dan zou je er zelf niks van willen geven. Dus ik vond dat ik in die tijd er ook wel iets moest geven. Maar nu ik gewoon Football International presenteer en echt heel duidelijk daar niet meer bij betrokken ben, vind ik, dat je dat wel wat meer kan afschermen. Ja. Dat doe ik dan heel goed, hè? met een boek en uh, maar gif. Ja. En <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, nou, over een paar jaar is, ziet ze er heel anders uit. Dat is ook een van mijn motivaties. Over een paar jaar zul je haar niet meer herkennen, uh, dan zal ik het ook niet meer doen. Dan is ze onherkenbaar gewoon. Want, uh, we, we gaan een beetje voor jullie duimen. Ik, vind, ik zou het wel mooi vinden als jullie gewoon winnen morgen. Het toch? is het jongensboek. Hè? Drie jaar geleden zei RTL, stop het maar mee. Ja. Zoek het maar uit. Ja. Zelf sponsors geregeld en nu staan we er. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat vind dan. ik ook een mooi element erin. Ja. Oké, okay, dus wij, wij zijn met z'n tweeën voor Voetbal International. Oké. Okay. Okay. Succes. Ja. Uh, Wilfred, dankjewel. En uh, Juri ook. Uh, hartelijk dank Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Nicole Pegels heet ze. De kandidaat van vandaag komt uit uh, Dordrecht. En we hebben deze week een Radio 1 CD. Dat is het nieuwe album van Ryan Adams. Niet te verwarren dus met Brian Adams. Ashes and Fire en daarvan Rocks. Zit er dan een brief? It is, you, know, you Think you want. Here's a little something light the way. Inside your heart where the darkness stays I believe the sun still rises here But when it falls I'm not sure what there is to say Flickers in my eye like a memory And I am not rock I am not rain I'm just another shadow in the stream that's been washed away after all these years I'm not rocks in the river, I am birds singing in tears for you in the days dawn Whatever it is you wanted, I think you gone But take a little something to light the way Inside your mind when the weather is gray I believe the sun still rises here But when it falls, there is something to be said For the calm at night when the stars above are so cold and bright I'm bursting in tears for you And the day is dawning Ashes and Fire, zo heet het album dus van deze singer-songwriter Ryan Adams. En van dat album hoorde u Rocks, deze week de Radio 1 CD. Nicole Pegels is hier, 30 jaar uit Dordrecht, welkom. Dankjewel. Docent Engels ja. op middelbare school. Mm -hmm. Hoe is het met het Engels van de kids? Um, ze vinden zelf dat het heel goed is. En wat vind jij? Nou, Ik geef lessen in uh, drie tot en met zes ateneum. Dus op een gegeven moment verwacht je wel iets meer niveau. En uh, iets minder uh, vloek en uh, uh, poep en pies worden in de klas. Ja, ja. Want dat gebruiken ze natuurlijk ook in die... die als je die rapclip ziet, dat zit er alleen maar vol mee. Ja, precies. Maar zij nemen die taal ook, ook gewoon over. Uh, ja. De straattaal wordt gewoon uh, bijna het leidende ja, taalgebruik. Ja, inderdaad. En ja. dat is wel eens jammer als je ges gesteld bent op uh, net taal. Ja, en dan moet jij streng optreden als uh, Ja. En dan zeg je van, dat, dat, zo hoort het niet, mensen. Ja, ik overweeg ook een boetepot daarvoor in te stellen. Want <laughs> het wordt echt soms heel erg. <laughs> en, en kan je ze een beetje onder de duim houden ook, of niet? Redelijk. Okay. <laughs> Jij ja, lijkt me, ja, me wel een, een strenge uh, juf als het erop aankomt. Uh, we gaan kijken of je het nieuws een beetje gevolg hebt. Uh, uh. Um, eerst gaan we de nieuwsfactor uh, bepalen. Dus waarmee we gaan vermenigvuldigen. Zo meteen. Nederlanders Want... werken graag, maar genoeg is genoeg. Het lijkt wel een goed pensioen. De Nationale nieuwsquiz. Daarom sluit 84% van de mensen een pensioen af. Later begint vreemd genoeg. Altijd nu. Zeg maar, weet je eigenlijk wel hoe het met je pensioen zit toch? Ja, ik weet hoe ik ervoor sta. Ja, jij natuurlijk helemaal. Ja, niet zo zeker. Ja, misschien moeten we allemaal met z'n allen snel een sok breien om eh, daar het muntgeld in te bewaren, want het gaat belabberd met de Nederlandse pensioenfondsen. ABP bijvoorbeeld komt nog maar aan een dekkingsgraad van 90 en het ambtenarenfonds is zeker niet de enige met eh, moeilijkheden. Hier is vraag 1. Blijft allemaal niet zonder gevolgen? Vanaf welk jaar moeten de pensioenfondsen naar verwachting gaan korten op de uitkeringen? Dat is vraag 1. 2013. En dat is goed. Die kortingen kunnen oplopen tot 15 van de pensioenuitkering... en komen gemiddeld uit op 3 Zo is de verwachting. Vraag 2. Wat is de naam van de minister die gisteren pensioenfondsen... die in de problemen verkeren een jaar uitstel gaf van premieverhoging? Kamp. Henk Kamp is goed, minister van Sociale Zaken. Hij hoopt daarmee bedrijven en werknemers te ontzien. Die moeten opdraaien voor die hogere premies. Enkele pensioenfondsen in kritische toestand... die vorig jaar al een keer uitstel hebben gekregen... kunnen dat trouwens niet weer krijgen. Hier is vraag drie. Eh, dat is altijd een geschiedenisvraag. Zwaar weer dus voor het Nederlandse opgebouwde vermogen. Maar het kan altijd nog erger. In 1997 raakte in een Europees land... meer dan de helft van de bevolking al haar spa spaargeld kwijt. Omdat vrijwel iedereen meedeed aan een zogenaamd piramidespel... dat het land in grote crisis zou storten. Welk land was dat ook alweer? Spanje? Dat is niet goed. Het is uh, Albanië. Oh. De bevolking legde de schuld bij de overheid. De onvrede leidde zelfs tot de massale volksopstand tegen het gez uh, gezag. Begin maart 1997 besloot de Nederlandse regering... zelfs militairen naar de regio te sturen... om te helpen bij het evacueren van buitenlandse staatsburgers. Over Albanië ging het dus. We gaan naar vraag 4. Dat is altijd een geluidsvraag. Je hoort een fragment. Wie is hier aan het woord? Ik had uh, eigenlijk al voor 0-0 getekend, hè, moet ik zeggen. Het is dus, uh, uit hier in een mooi resultaat. Als je dan toch nog even lekker die twee extra punten kunt pakken... dan uh, is het nog mooier natuurlijk. Dat is Robin van Persie. Dat zeg jij heel uh, zeker en duidelijk. Uh, voetbalfan ook? Nou, ik ben getrouwd met een voetbalfan. Ah, kijk, dus je pikt wel eens wat mee. Robin ja. van Persie, het was hem inderdaad. De Nederlander won gisteren in de Champions League met Arsenal. In blessure tijd van Marseille. Doelpunt Ramsey. Vraag 5. Uh, Ajax, de enige Nederlandse club in de Champions League... deed een dag eerder al goede zaken in Zagreb... De club zag gisteren een belangrijke benoeming mislopen uh, bij die club. Wie bedankte ervoor de functie van directeur bij Ajax? Marco van Basten. En dat is ook goed. Oudspeler en trainer Hij voerde gesprekken met zijn uh, oude liefde. Uh, letterlijk citaat van van Basten. Maar er waren te veel mitsen en maren. En toen hebben we gezegd, laat maar zitten. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus een onderwerp, zoek één term. Uh, als je het weet, mag je het zeggen. En in ieder geval ook stop roepen, want dan zetten we de teller met de punten ook stop. Hier komen de aanwijzingen. 4. 91 jaar geleden had ik er 440, nu 49 miljoen. 3. Ik heb al zes banen, maar wilde er eigenlijk nog eentje bij. 2. Ondanks klachten over geluidsoverlast ben ik nog steeds een hoogvlieger. Top. Uh, luchthaven Schiphol. En dat is goed, want uh, de laatste aanwijzing zou zijn geweest... ik verwelkomde gisteren mijn miljardste passagier. Uh, en dat is dus inderdaad uh, Schiphol. 1920 was het eerste jaar dat Schiphol bestond. De luchthaven had toen één baan in een weiland. In dat eerste jaar waren er 440 passagiers. Uh, de eerste vlucht kwam uit Londen. En dit jaar worden 49 miljoen passagiers verwerkt. Dat is een record. Ongelooflijk. Uh, inderdaad, Schiphol, je komt op zes. Uh, dat betekent dat er zometeen 16 vragen goed moeten zijn.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 Vandaag luidt de stelling... In tijden van crisis is het terecht dat, dat pensioenen worden verlaagd. Nou, we hebben het er net ook al uitgebreid over gehad. De pensioenfondsen in Nederland zijn in nood. Um, ja, het is crisis, dus um, moeten we er misschien mee leven dat ze worden verlaagd. We zijn benieuwd naar uw mening op die stelling. Dus bent u het eens of oneens? Sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hashtag... Ik zeg dat even omdat hier een docent Engels aanwezig is. Hashtag standpunt. Dat is gewoon een hekje standpunt, hè. Uh, Nico Pegels is die mevrouw die meedoet aan de Nationale Nieuwsquiz. 30 jaar uit Dordrecht. Um, factor 6 hadden we gezegd. De hoogste score tot nu toe is 96. Dat betekent dat er 16 vragen goed moeten zijn. Dat kan wel in 90 seconden, is onze ervaring. Ik ga best doen. Maar dan moet je echt knallen inderdaad. Nou ja. We gaan kijken hoeveel je komt. Hier komen de vragen de nationale nieuwspis Koningin Elizabeth is voor de 16e keer in haar leven op bezoek in welk land? Australië. Dat is goed. Mannen verkleed als wat hebben een Brusselse bejaarde bedrag van 106.000 euro. Dat is goed. Vanwege een storing bij Dutch hoe viel gisterochtend welk tv-programma? Um, dat programma met Evgenia Sochers. Hoe heet dat? Ja, uh, goedemorgen Nederland? Nee, ik weet nee, niet. Vandaag de dag. In welke Europese stad zijn demonstranten bij het parlementsgebouw slaagsgeraakt met de politie? Berlijn. Nee, Athene. Ondanks een kort geding blijft de schorsing van welke bestuursvoorzitter van kracht? Van het COA. Dat is goed. Van welke partij wil dat, er een, welke partij wil dat een parlementair onderzoek komt naar kostbare ICT-projecten van de overheid? PVDA. Het is het CDA. Welke beroemde actrice speelt de hoofdrol in de remake van de Nederlandse horrorfilm Zwart Water? Geen idee. Charlize Theron. De Europese Commissie wil 50 miljard euro vrijmaken om waarin te investeren? Uh, wegen. Nee, internet. Een Franse schrijfster ziet af van een civiele zaak. Tegen wie? Uh, Strauss-Kaan. Dat is goed. Telstar en NVV spelen morgen in zwarte en witte tenus... om zo een statement te maken tegen wat? Racisme. Dat is goed. Wat is de naam van het Nederlandse uitgeefconcern... dat de eigen toekomst onzeker inziet? Wegener. Is goed. Europa lanceert vandaag de eerste satellieten van welk navigatieproject? Galileo. Is goed. Wie zei in een interview dat zijn grijze haren niet komen door zorgen... maar door zijn genen? Geen idee. Barack Obama. Het likken van wat nodigt volgens orthodoxe Jeruzalemse joden uit... tot promiscuïteit? IJsje? Ja. Dat is goed. Hoe heet de oud Ajax die onlangs failliet is verklaard? Noorden Wouter. Dat is goed. 1 op de vijf inwoners van welk EU-land is bereid zijn stem voor de verkiezingen van aankomend weekend te verkopen? Griekenland? Nee, dat was in Bulgarije. Hmm. Uh, het moesten er 16 zijn. Ja, ik en heb het nee, nee. nee, Dat is niet gelukt. Het nee, zijn er 9. Oh. Dus 9 x nee, ja. 6 is uh, 54. Uh, dat is niet genoeg voor de eindoverwinning. Nee. Maar dat is ook best wel scherp gezet, hoor, met die 96. Dat uh, wordt nog heel lastig morgen voor de kandidaat die we dan krijgen. Um, jij kan met opgegeven hoofd de studio uit. En we geven je mee een mooi prijspakket: Twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, geweldig, daar ben ik al heel blij mee. En de groet aan de kit. Ga ik doen, bedankt. <laughs> Hoi. Uh, wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Dan gaan wij contact zoeken met uh, Kunduz, want daar zijn vanmorgen, uh, als ik me niet vergis, het was vanmorgen dacht ik, zijn de eerste elf Afghaanse vrouwen geslaagd voor hun politietraining. We hebben contact daar met uh, een van de Nederlandse trainers over dit uh, heugelijke feit. Dat zo meteen om kwart over één, nu eerst het NOS Journaal.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 Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. VVV-RKC. Onderkant laat toepen. Prachtig doelpunt. ADO, NEC. Dat is bijna 3-0. Excelsior Heracles. Wat veel grenzen nodig in dan de bal om te stippen. En Utrecht Herenveen. Bal voor de goal. Moet ja. Typenbewijs zitten dus ze normaal niet. Dan kan langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Een traditioneel kerstpakket? Ja, joh, dat is ook tinteling, tintelingen. Tintelingen.nl. Dit is Radio 1.